12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Opnieuw gevechten in Libische hoofdstad Tripoli. Chemiepak in Moerdijk is failliet en de verkoop van theaterkaartjes is flink gedaald. En op vanmiddag hebben we kans op zware onweersbuien met hagel, zeer zware windstoten en wateroverlast. En het is drukkend warm. 23 graden aan zee en 29 in het oosten. Vanavond nog buien in het oosten, later wordt het van het westen uit droger. En morgen dan weer een bui, een stuk minder warm, ongeveer 23 graden. Maar donderdag weer warm en vochtig met regen- en onweersbuien. En hoe is het in Tripoli? Daar wordt zwaar gevochten en daar worden explosies gehoord. Dat melden verschillende journalisten die in de Libische hoofdstad zijn. Hans-Jaap Medersen van de Wereldomroep, die is er ook in Tripoli. Hans-Jaap, wat zijn de laatste ontwikkelingen?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 Daar is niets dus zeker over tot je ze daar midden op die plek zou zien staan. Uh, en wie weet met Gaddafi in handen, maar ook dat weet niemand waar die is. Een hoop onzekerheid dus op dit moment in de Libische hoofdstad Tripoli. hans mede van de Wereldomroep.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 Ja, er was nog eigen geld. Daar hebben ze dus al die maanden uh, opgeteerd. Uh, daar hebben ze hun uh, rekeningen van betaald. Maar op een gegeven moment uh, was dat niet voldoende. Ja, chemiepak failliet. En hoeveel mensen nu op straat? Uh, nu dus uh, nog twintig mensen. Er werkten 42 mensen. En nu dus nog twintig. En het ja, saliant is eigenlijk wel dat er morgen dus een groot rapport komt... van de inspectie, openbare orde en veiligheid over die hele brand. Maar goed, uh, chemiepakken, het bedrijf bestaat dus niet meer. Dat heeft het bedrijf niet kunnen redden. Hendrik Willem dankjewel. dank je wel. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Voor het komende theaterseizoen zijn tot nu toe 14% minder kaartjes verkocht dan vorig jaar. 14% minder volgens de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties... is die daling het gevolg van de btw-verhoging op podiumkunsten. Cultuurinstellingen hielden al rekening met een daling van de kaartverkoop. <coughs> Excuus. Um, ze hadden daarom 9% minder voorstellingen en concerten geprogrammeerd... Maar de omzet van theaters en schouwburgen daalde nog harder dan verwacht en mede doordat er meer goedkopere kaartjes zijn verkocht. De vereniging van schouwburg- en concertgebouwdirecties die hopen dat het kabinet volgend jaar de btw op podiumkunsten weer wil verlagen naar 6% want sinds juli moet 19% btw over een kaartje worden betaald.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 dat het niet bij Alicia en Alexia is gebleven. Bernhard zelf onthulde kort voor zijn overlijden... dat hij twee buiterechtelijke dochters had. Maar Van der Linden zegt dus zeker ervan te zijn dat hij er nog een had. Het zou gaan om een vrouw van 65... die in Nederland is geboren en opgegroeid. Ze werd verwekt rond de bevrijding in 1945. En die vrouw is zelf naar Van der Linden toegegaan... omdat hij aan een boek over Bernhard werkte. En vanavond komt ze ook op televisie... in de programma's RTL Boulevard en Knevel en Van der Brink. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in Noord-Brabant, Limburg en ook in Gelderland. Voor de komende uren geldt daar code oranje. De op één na hoogste waarschuwing voor noodweer, het KNMI, over de buien. Daar waar ze heftig zijn, dan moet je echt ook rekening houden met uh, ja, ontzettend zwaar weer. Kan het eventjes worden. En dat houdt in dat je heel veel bliksemontladingen hebt. Er is kans op hagel, er is kans op zware windstoten. Ja, je moet er echt rekening mee houden dat het behoorlijk heftig keer kan gaan gedurende korte tijd. En in de rest van het land is het code geel... dus ook daar kan het flink gaan onweren. Sport. In Parijs zijn de wereldkampioenschappen judo begonnen... met, met één op de eerste dag drie Nederlanders in actie. En Theo Plaschard is in het sportpaleis Bercy. Theo, hoe verloopt het toernooi voor die drie? Tot nog toe goed voor het Nederlands team. Ik kijk met een schuin oog naar de wedstrijd... tussen namens Nederland Birgit Ente, de helft van een tweeling... en de Française Frederique Joschinet. Met een enorme erenlijst, 35 jaar inmiddels. En nu loopt Ente tegen de tweede waarschuwing op en staat een juco achter. Dat zou een echte enorme verrassing zijn als ze deze partij zou weten te winnen. De eerste partij ging goed tegen een Koreaanse, maar nu tegen de Française gaat het heel moeilijk worden voor de Haarlemse. Jeroen Mooren, hij is ook nog in de strijd bij de lichtgewicht mannen tot 60 kilo. De eerste partij vrijgeloot, de tweede partij met goede cijfers afgerond tegen een tegenstander uit Turkmenistan... En dan gaat direct judo tegen Moes Kiev uit Azerbeidzjan. Die kennen elkaar, want op het EK in april in Istanbul verloor Mora nog van deze man. Dus hij is gewaarschuwd. En ook een debutant vandaag in de klasse tot 66 kilo, Jasper de Jong... Hij judo onbevangen. Wat kan hem gebeuren? En dat straalt hij ook uit. De eerste partij tegen Altenor uit Haiti. Dat uh, ging nog heel eenvoudig met Ippon. Naar uh, de Haarlem inmiddels de Cubaan Gomes moest er ook aan geloven. En direct gaat hij tegen Andreas Krasas uit Cyprus. Niemand die hem kent, maar uh, een belangrijke partij voor de jong. Als hij wint, zit hij namelijk bij de laatste 16. Nog één minuut te gaan in de partij tussen Josinet en uh, Ente. Ente staat op achterstand, dus dat wordt een moeilijk verhaal. Voormalig Oranje International Hans Gilhaus... wordt technisch directeur van de Belgische voetbalclub Zulte Waregem. De club van trainer Darija Kalesic. Vorig seizoen nog trainer van de Graafschap. En Gilhaus tekent in België een contract voor drie seizoenen... en was de laatste jaren actief als scout voor Chelsea. Het is 13 over 12. Hoofdpunten van het nieuws in de Libische hoofdstad Tripoli wordt weer gevochten. Het bedrijf Chemiepak in Moerdijk is door de rechtbank in Breda failliet verklaard. En kaartverkoop komende theaterseizoen sterk teruggelopen. Dat was het uitgebreide NOS Journal. Zometeen de NCRV met lunch. Luister, je hebt twee soorten managers: managers die hun ideeën met anderen delen. En nog een keer, en nog een keer, en dan nog eens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 Goedemiddag allemaal, Nederlandse media hebben er een handje van om gelijk schuldigen aan te wijzen. Dat betoogt studentpolitiek Wouter van Akker vandaag in NRC Next. Hij doet dat naar aanleiding van het drama op Pukkelpop. En volgens hem is er in België veel minder sprake van zogeheten inquisitiejournalistiek. In het mediaforum publicist en columnist Aniel Randals en Jan Tromp van de Volkskrant... Het gaat onder meer over de onthulling van nog een buitenechtelijke dochter van prins Bernard. Toenmalig royalty-verslaggever Maatje van Wegen zei er bij de onthullingen in 2004 dit over. We wisten het allemaal wel een beetje, hoe de prins dacht. Maar ja, het beeld is nu completer, Of het helemaal compleet is, weten we natuurlijk niet. Het is het verhaal van de prins. Nou, en als het allemaal waar is, dan is er dus nog een derde buitenrechtelijke dochter van Prins Bernard. In de Nationale Nieuwsquiz straks Ivan Verrips uit Moordrecht. Wilt u trouwens ook een keer meedoen aan die nationale nieuwsquiz. We dus kunnen nog kandidaten gebruiken. Mail dan uw naam en nummer naar nationale nieuwsquiz.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. En het belangrijkste medianieuws van gisteren was natuurlijk de overstap van nos journaalpresentatrice presentatrice Eva Jinek naar WNL. Ze wordt daar een van de gezichten van het vernieuwde Ochtendspits en gaat een interviewprogramma op de zondagochtend doen. Eerder al trok WNL AT5-presentatrice Merel Westrik aan. Maar wat betekent dat dan voor de huidige presentator van ochtendspits, Alex de Vries? We hebben even gebeld met Robert Alblas, dat is de zakelijk directeur van WNL. En die wilde daar nog niks over zeggen. Hij wil het eerst intern bespreken, zegt hij. Het programma Uitgesproken keert, zoals u weet, ook niet terug... maar voor presentator Joost Eertmans is er nog wel een mooie rol weggelegd. Maar ook daarover later meer, zo liet Alblas ons dus weten zojuist. Hi. Ik sta te wachten? Ook mijn fiancé, Ik komt zo eraan. Zie je er al? Nee, nog niet. Oh. Ik wacht wachten al lang. Vanaf volgende week komt het populaire ncv programma Hello Goodbye... weer terug op tv, niet meer op de dinsdag... maar elke zondagavond, om vijf, nee, vijf voor half negen is het op Nederland 1... Volgens presentator Joris Linssen past de zondagavond beter bij de sfeer van het programma. Vandaag verscheen de Volkshand met twee verschillende voorpagina's. De ene had als openingskop waar is Mohammed Gaddafi en de andere aanklacht tegen DSK ingetrokken. Dat vraagt om een verklaring. Uitjunt hoofdredacteur Peter Klok aan de telefoon van de Volkshand. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kan dat? Twee verschillende voorpagina's. Uh, voortreidend inzicht. Toen we de krant gesloten hadden, dus de eerste versie... toen kwamen we erachter dat de column van Bert Wagendorp... eigenlijk ook uh, handelde om de vraag waar is Gaddafi. En dat vonden we wat veel. Dus toen zijn we gaan zoeken of we het toch niet beter konden oplossen. En bovendien kwamen er mooie foto's uit New York... Uh, waar die zaak tegen DSK uh, werd geseponeerd. Dus uh, die wilden we ook graag op de voorpagina. Maar het gebeurt toch wel eens vaker dat een columnist over hetzelfde schrijft... dat wat er op de voorpagina staat? Ja, maar hier kwamen dus meerdere dingen samen. Ook die foto's uit New York. Bovendien de situatie in Libië die was al een tijdje aan het stagneren. En die bleef ook stabiel in de avond. Uh, nou, we hebben nu ook gezien dat het minder hard gaat dan iedereen gisteravond dacht. Dus ja, dan kan het zijn dat je een keer bij, uh, dat je bijstuurt in de avond. En we blijven meestal tot diep in de nacht bijsturen... om de lezers een actueel mogelijke krant te geven. Ja. Gebeurt dat vaak eigenlijk, dat, uh, dat je dus met twee voorpagina's uit moet komen? ja heel vaak, alleen meestal uh, blijft het onopgemerkt, omdat het uh, in de regio wel dezelfde voorpagina is. En nu is volgens mij een deel van de oplage in Amsterdam heeft de ene uh, voorpagina en een deel heeft de andere. En dan valt het op, maar het komt eigenlijk uh, geregeld voor, omdat we de krant continu vernieuwen nog na, de, na het sluiten van de eerste editie. Ja. hoeveel van deze uh, voorpagina's zijn er nu verspreid? Is dat, is dat bekend? 58.000 ja, ja. van de 250.000, dus ongeveer 20 procent. Ja. Uh, Um, al met al uh, ja, gebeurt gewoon vaker, dus eigenlijk niks aan de hand. Nee, behalve dat dit wel een beetje atypisch is. Meestal ververs je de voorpagina voor nieuwe nieuws. En nu daar hadden we het eigenlijk gedaan omdat we er te veel dubbelingen in vonden zitten. En, en, en nou ja, zagen hoe het beter kon. Dus dat gebeurt niet heel vaak. En uh, volgende keer gewoon even bellen met uh, Bert Wagendorp. Ja, maar ja, de columnisten hebben ook wel uh, absolute vrijheid bij ons. Hè. Dus we willen ze ook niet te verstoren in hun creatief proces. Dus, uh, Ik snap het. Dank voor de uitleg. Pieter Klok, adjunct-hoofdredacteur okay. van de Volkshandel. Graag gedaan. Ja, dat is een beetje moeilijk te verstaan, maar dit was het lied waarmee de gemeente Leiden het glazen huis van 3FM eh, naar de stad wist te halen. Maar Paul Groene van rederij Rembrandt in Leiden is niet blij met de komst van 3FM. Het zal allemaal eind december gebeuren. Hij heeft officieel bezwaar gemaakt bij de gemeente omdat die het glazen huis precies op de plek van zijn bedrijf hebben gepland. Dit bedrijf zit hier al sinds 1950 en in 2005 heb ik het onder strenge condities overgenomen van de gemeente. Dan kunnen ze nu niet net doen alsof het nog van hen is en mij passeren, zegt hij. De gemeenteleider zegt dat ze met Groenen tot een oplossing willen komen. Vannacht tussen 2 en 4 is er een speciale uitzending van De Speld. Normaal gesproken krijgen de makers zo'n 5 minuten om hun eigenzinnig nieuwsoverzicht te maken. Maar omdat het vakantie is, krijgen ze nu de volle 2 uur. Michiel IJsbouts is een van de makers van De Speld. En vannacht samen met Diederik Smit, een van de presentatoren. Michiel, goedemiddag. Dag, Jurgen. Dat is even wat anders: 2 uur in plaats van de 5 tot 7 minuten die je normaal hebt. 2 uur te vullen met het unieke nieuws dat u kent van De Speld. Ja, dat is een flinke kluif, inderdaad. Ja, er slapen nogal wat mensen normaal gesproken s'nachts. Wat voor programma is De Speld? Het merendeel van de mensen slaapt dan, inderdaad. Uh, de spel brengt uh, eigenlijk altijd uh, op de website en ook op de radio nieuws... Uh, wat u nog nergens anders gehoord heeft. Um, en uh, dat gaan we vannacht ook doen, uh, maar dan twee uur lang. Ja, nieuws dat u nog nergens anders gehoord heeft. Jullie geven nogal een aparte draai aan het nieuws en verzinnen soms zelf ook dingen? Nee, nee, er wordt eigenlijk niks, niet, niet zoveel verzonnen, geloof ik, hoor. Het is meer de aparte draai, daar wil ik wel in meegaan. Maar het is toch echt uh, nieuw nieuws wat u nog niet kende. Nee, nou leg eens uit wat we vannacht kunnen horen dan. Ja, vannacht is er een, een hele volle uitzending van twee uur. Uh, we hebben een gevarieerd programma met niet alleen nieuws... maar ook bijvoorbeeld een, uh, een adviescolumn van uh, Mies Bouwman. Komt eenmalig terug op de Nederlandse radio. Zij geeft een soort uh, Lieve Mona-column. Ja. Um, we hebben natuurlijk de tab-service. We gaan uh, duiken in de fascinerende wereld van de paprika. En uh, we hebben, als het goed is, brekend nieuws. Een scoop waar we nu aan werken over uh, de ontwikkelingen in Angola. Oh. Uh, of Andorra. Dat kan ik even niet goed zien. Dat is niet goed uitgeprint het begint maar ik even die twee landen. het begin met een A in ieder geval. Ja, ik ben een A. Ja, de printer is hier een beetje het publieke omroep. Hè. Dus de printer is nog een beetje vlek. Ja, ja, ja. Nee, ik weet dat er van. van Andorra. Ja. Hey, en, en die paprika, dat, de, ik, ik had ooit een vriendinnetje... die plakte altijd de stickers van de paprika's op de koelkast. Om, dat gaf een heel mooi beeld aan hoe het prijsverloop was van bepaalde groenten. Um, ja, het gaat niet zozeer om de prijs, maar meer om de smaak bij ons. Ah, oké. Okay. Ja. oké okay. hey, en, en, en nou maar hopen dat Gaddafi dan niet vannacht om twee uur wordt gepakt. Jawel, want dan zijn we daar natuurlijk als de kippen bij. Oké, okay. en is er nog muziek te horen? Ja, we hebben allerlei soorten muziek. We hebben onder andere een hele leuke aerobics uh, oefening met Ron Brandsteder. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, uh, en dat is wel echt uh, heel spannend, uh, uh, een item over de... Uh, Binnen-Echtelijke Dochters van Prins Bernhard. Ah. Daar wordt nu aan gewerkt. En uh, ik denk dat we daar ook al wat bekens uh, kunnen melden. Maar inderdaad, als er in, uh, in Labia nog dingen gebeuren, dan uh, zullen we het ook zeker melden. Goed. We gaan dat allemaal wel horen vannacht tussen 2 en 4. Op Radio yes. 1, hè, voor de goede orde. Op Radio 1. En alle bakkers en truckers zijn welkom om te luisteren. De Speld. Zo heet het programma een van de presentatoren, Michiel IJswarts. Dank je wel. Succes. Ja. Dank u zeer. De PvdA in Den Haag vindt dat zenders als Omroep West en Den Haag TV... slecht te vinden zijn in het digitale pakket van Ziggo. De stations zitten achter in de rij en dat kost Omroep West kijkers. De PvdA heeft over de kwestie vragen gesteld aan het stadsbestuur. Overigens heeft Ziggo plannen om de regionale en lokale zenders... later dit jaar nog lagere posities in de zenderlijst te geven. De Vlaamse krant Het Nieuwsblad heeft een freelance journalist ontslagen... nadat hij een commentaar had geschreven over het drama op het festival bij Pukkelpop. Door het noodweer daar kwamen vier mensen om het leven. Journalist Peter Dupont schreef dat de storm een bijna bijbelse dimensie had... en het zelfs even leek op Sodom en Gomorra. Aan passant noemde hij het festival het grootste zuip, neuk en drugsfeest van België. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, is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 Nick en Simon wisten de Nederlandse media de afgelopen dagen flink bezig te houden... met het gerucht dat ze uit elkaar zouden gaan. Nou, later bleek uh, is het duo alleen maar duetten gaan opnemen met Agda en de Munnik, Dus een beetje uit elkaar zou je kunnen zeggen, maar gewoon eenmalig. Nick en Simon hebben naam gemaakt met een aantal nummer 1 hits... met Real Life Soaps en ze zijn ook het jurylid bij The Voice of Holland. Voordat het duo doorbrak probeerde Nick Schilder het in zijn eentje. En dat deed hij bij het tweede seizoen van Idols in 2004. Niet iedereen was toen even enthousiast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben uh, Nick Schilder en ik ga voor jullie zingen. En wat dan? Billy Jones She's always a woman. Mm, and oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. Dankjewel, Nick. Ja, ik vind um, eigenlijk uh, de presentatie waardeloos. Want je zat naar de deur te kijken en naar, overal kijk je naar, het gaat alle kanten op. Het is echt heel slecht, maar je zingt wel goed. Ja, wel. Dus ik ben toch, ondanks dat, uh, positief. Turnie. Ja, ik dacht meteen, haha, eindelijk iemand die zingen kan. Dank u wel, dank u wel. Edwin? Ik heb uh, helemaal geen probleem gehad met die presentatie, dat je overal naartoe keek. Omdat uh, je was zo intens aan het zingen en zo goed, dat, dat leidde mij niet af. Dat, dat, dat heft in elkaar goed op. Wat mij ook heeft afgeleid, maar dat is een keuze van jou, is dat... Uh, ik heb het gevoel dat ik met een kleurenblindtest ja. bezig ben als ik <laughs> naar de blues kijk. Maar, uh, maar ja, je hebt alles gecompenseerd met je zang, dus uh, gefeliciteerd. Oh, je bent door naar de volgende ronde. Dank u wel. Ja. wel. Oké. Okay. Okay. Dag Nick. Dag, Nick. Uiteindelijk werd Nick elfde en twee jaar later bracht hij echt door... samen met zijn grote vriend Simon Keizer. Lunch met Jurgen van den Berg. In NSC Next van vanmorgen staat een opiniestuk van Pukkelpop-bezoeker en uh, student politicologie Wouter van Akker. Hij verbaast zich over de berichtgeving van met name Nederlandse journalisten over de ramp daar op dat festivalterrein. Er kwamen daar vier mensen om het leven, uh, meer dan honderd gewonden. Allemaal als gevolg dus van het noodweer. Maar hoe gebeurde dat dan precies? Deden journalisten hun werk wel goed of waren ze te sensatiebelust op zoek naar zondebokken? Aan de telefoon is Yves de Smet, uh, journalist en essayist verbonden aan de Vlaamse kranten morgen. Dag meneer de Smet. Goedemiddag. Wat vond u eigenlijk van de verslaggever over Pukkelpop in België? Uh, in het begin was die bijzonder kritisch. Uh, en dat is ook normaal. Ik denk dat het een normale journalistieke reflectie is... om toch uh, ja, een beetje te proberen te controleren. Is alles daar wel volgens het boekje gegaan? Uh, was de organisatie oké? Okay? Hoe liep dat? Maar naarmate we zicht kregen op wat er daar gebeurde, uh, werd toch vrij snel duidelijk. Ja, dat dit eigenlijk die, nog eens een keer het goede ouderwetse noodlot was. En dat uh, je moeilijk met een vingertje kon wijzen in om het even welke richting. Ja, die, die uh, Wouter van Akker die schrijft vanochtend, uh, dat, uh, dat noemt hij dan toch een verschil met de Nederlandse media. Want die zijn heel snel uh, staan die klaar met hun vingertje om te wijzen en op, op zoek naar zonderbokken, naar schuldigen. Maar ik denk niet dat dat iets typisch Nederlands is. Het is iets typisch voor journalisten om dat te proberen. Maar het klopt wel, heb ik het aanvoelen, dat Nederlandse journalisten daar vaak nog een, een stapje verder in gaan. Uh, waarbij soms ja, de kritische houding belangrijker wordt dan de feiten zelf. Uh, en, en de journalist die kijkt mij eens stoer en kritisch durven zijn. En stout durven zijn meer daarmee bezig is dan met het onderzoek naar wat is er nu eigenlijk juist gebeurd. Ja, hij, hij zegt dat de, de kritische noten die dan in de Belgische bladen staan... Uh, waren ingegeven eigenlijk door, door de berichtgeving in Nederland. Maar u zegt dat is niet helemaal terecht. Nee, ik denk dat dat ook de eerste reflex was. Maar het verschil is natuurlijk ook, ja, je zit met, met de, de nabijheid van het gegeven. Uh, ik, ik geef het voorbeeld van onze redactie. Wij zaten daar met vier muziekjournalisten die de recensies zouden doen. Ja. Maar wij zitten ook met een hele jonge redactie. En dus ongeveer een derde van de redactie had verlof genomen om naar Pukkeltop te gaan. Dus bleek dat we daar opeens met 25 man zaten. Ja, als die alle 25 begingen te bellen om te zeggen, eigenlijk het was verschrikkelijk, maar... Uh, nog aan de installaties, nog aan de organisatie, nog aan de hulpverlening kunnen we iets verwijten en die mensen staan er allemaal met hun neus bovenop... als daarop op uh, Twitterberichten beginnen de wereld rond te gaan... van mensen die in de ziekenhuizen liggen... de gewonden die de hulpdiensten beginnen te feliciteren... ja, dan begint het je toch al gauw snel te dagen. Uh, mensen zijn heel dankbaar voor de organisatie uh, die er geweest is... en verwijten die niks. Nee. En dat is een, een analyse die, als je er dichtbij zit... en met veel mensen aanwezig bent... iets makkelijker en sneller bereikt... dan wanneer je het vanuit Hilversum uh, ja, van op afstand moet ja. bekijken. Ik, ik las... Even Volgens mij op de site van uh, de Morgen las ik uw eigen verhaal hierover. En uh, u, u zegt ook van eigenlijk kun je de vraag beter omdraaien dat er maar vier mensen zijn omgekomen. Uh, ja, dat is eigenlijk een wonder in dit dat geval. Lijkt mij, dat lijkt mij als je de beelden bekijkt en als je ziet welke, welke kracht die windhoos onder dat onweer daar net op die uh, beperkte strook ontwikkeld heeft. Ja, dan is dat inderdaad een wonder te noemen dat er niet veel meer doden te betreuren vallen. Ja, dus, dus zou je kunnen zeggen, het is eigenlijk, eigenlijk allemaal heel goed gegaan... door dat noodlot wat, waar, ja, waar je natuurlijk niks aan kan doen. Ja, maar kijk, uh, ik, ik denk dat alles voorzien was wat kon voorzien zijn... Uh, je had niet de situatie van Duisburg waarin je de, geen crowd control had, waardoor iedereen door een vuik moest. Uh, binnen de 30 seconden na het openbarsten van het onweer zijn alle nooduitgangen tegelijkertijd opengezet. De meeste van de installaties hebben het gehouden. En dat wekt ook geen verwondering omdat uh, onze journalisten zeggen die al die festivals ja dat de installaties van Pukkelbop bij de veiligste en de stabielste behoren van het hele seizoen. Uh, de hulpdiensten waren binnen de vijf minuten aanwezig. Uh, de triage was er onmiddellijk. Alles is heel ja. vlot en efficiënt gelopen. Ja, dan moet je zeggen... oké, okay, Als dat de feiten zijn... Dan, dan moet je even je kritische zin... Uh, tot bedaren brengen. En gewoon zeggen... jongens, het, het, uh, uh, Wat een geluk dat het niet erger nou, is geweest. Dan dat. Um, over, we, we hebben net het bericht voorgelezen... Hè, van die uh, Peter Dupont. Dat is een uh, freelancejournalist van het Nieuwsblad. Die is ontslagen vanwege zijn verhaal hierover. Is dat terecht, vindt u? Wel, hij hij is niet in dienst van het nieuwsblad het is een lokale medewerker die ja, okay. daar een column heeft over geschreven en daarop heeft het nieuwsblad beslist om de samenwerking stop te zetten nu die column, ja goed uh, het is een mening als een andere uh, en hij had het daarover uh, het grootste zuipdrugs en neukfeest van, uh, van, van België uh, goed, dat is een mening, maar het causale verband met een onweer ontgaat nee, enigszins wat dat ermee zou te maken hebben. Ja. Uh, dus, dus dat vroeg natuurlijk nergens op. En als een hoofdredactie op dat moment zegt: Ja, dat soort analyses hoeven we van jou niet meer dan kan ik daar wel begrip voor overbrengen. Ja. Goed, um, u zegt dus eigenlijk van de... de euh, laten we zeggen, het is echt niet zo dat er alleen maar een niet kritisch gekeken is... naar die hele zaak, dat is absoluut wel gedaan. Maar je moet op een gegeven moment ook de conclusie trekken... dat er ook echt, echt niks meer achter de komma te vinden is. Nee, nee, ik denk dat in de eerste dagen, in de eerste uren na, het, na, na de ramp... dat er bijzonder veel kritische vragen zijn gesteld. Ook door Belgische journalisten. Maar je hebt wel direct in België een massale tegenreactie gehad... en dat is de eerste keer dat ik dat meemaak... Maar vooral vanuit de sociale media, Facebook en Twitter, zijn er massaal veel uh, ja, boze mails vertrokken en, en boze berichten vertrokken naar die journalisten en allemaal van mensen die aanwezig waren. Om te zeggen, nee jongens, jullie zijn het volledig fout. En het is eigenlijk, uh, denk ik, voor het eerst keer dat dat... Facebook en Twitter, de klassieke journalistiek... terecht hebben gewezen en gezegd hebben... nee, jullie verhalen en jullie vragen kloppen niet. Uh, dit is wat er echt is gebeurd. En de journalistiek heeft zich daar... zij het 24 of 48 uur nadien... Uh, ook uh, aan aangepast. Ja. En heeft ingezien van... ja, oké, okay, jullie hebben gelijk. Eigenlijk uh, kunnen we niemand met de vinger wijzen. Nee. Dank u voor uh, het uh, aan de telefoon komen. Yves de Smet, journalist en essayist... verbonden aan de Vlaamse krant De Morgen. Zometeen het Media Forum. Dat doen we vandaag met Jan. Van Trump en Aniel Ramdas. Eerst is hier nu Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De KNMI heeft gewaarschuwd voor zwaar onweer, met name in het oosten van Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. In het onweersgebied, dat van zuid naar noord over het land trekt, kunnen zware windstoten en hagel voorkomen. In België zijn veel problemen door het slechte weer. Sommige plaatsen verspreid over het hele land kampen met wateroverlast. Straten staan blank en kelders zijn ondergelopen. En er zijn vertragingen bij het treinverkeer en in de luchtvaart in België. De verwarring over de situatie in Tripoli is groot. Sommige delen van de Libische hoofdstad zijn in handen van de opstandelingen, andere delen worden weer gecontroleerd door aanhangers van Gaddafi. En journalisten in de stad melden schietincidenten en laag overvliegende NAVO-toestellen. Het bedrijf Chemiepak in Moordijk is failliet. Bij het chemiebedrijf woedde begin dit jaar een grote brand. Eind april kondigde het al aan dat het de rekeningen niet meer kon betalen. Bij Chemiepak werkte 42 mensen. Van hen waren er 22 al ontslagen, want er was geen werk meer. En voor het komende theaterseizoen zijn tot nu toe 14 minder kaartjes verkocht dan vorig jaar. Volgens de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties is de daling het gevolg van de BTW-verhoging op podiumkunsten. De BTW is van 6 naar 19 gegaan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. In de loop van de dag zullen de buien met het stijgen van de temperatuur verder in activiteit toenemen. De onmisbuien kunnen gepaard gaan met zware tot zeer zware windstoten en hagel. Naar verwachting zullen de zwaarste buien in de oostelijke helft van het land actief zijn. Vanavond is er dan vooral in het oosten nog kans op een zware onweersbui. Vanuit het westen moet het allemaal wat rustiger worden. komende nacht een enkele bui, maar ook opklaringen vanuit het westen. De onmiskansen nemen duidelijk af.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 Het Mediaforum. Vandaag met Jan Tromp, werkzaam voor de Volkskrant... en Anil Ramdas, journalist en programmamaker. Welkom allebei. Uh, de kranten van vanochtend die hebben allemaal nog het bericht... dat uh, de op een na oudste zoon van Gaddafi is opgepakt... maar dat bleek vanochtend helemaal niet waar te zijn. Uh, dat is moeilijk altijd hè voor de kranten, Jan? Ja, het is uh, buitengewoon moeilijk... omdat het een, uh, een uh, oncontroleerbare uh, toestand is uh, daar. En het is bovendien levensgevaarlijk. Dus je moet... Uh, Bijvoorbeeld geen vrouwen en kinderen hebben. dan moet je het al helemaal niet doen. En uh, ik las dat uh, de BBC, die altijd vooraan staat in dit soort uh, situaties... dat de BBC-reporter het niet waagde het uh, hotel te verlaten. Dat is niet des BBC's. Met andere woorden, uh, het moet daar ongewis en levensgevaarlijk ja. zijn. Maar en dan, doe... dan krijg je uh, geruchten. Ja. En ja, als vanzelf... Uh, zitten daar uh, nieuwsberichten tussen die niet kloppen. Dat is één ding, maar je zit ook nog wel met de tijd natuurlijk. Zo'n ochtendkrant uh, kan niet het allerlaatste nieuws meenemen. Als in de loop van die nacht blijkt dat die zoon toch ineens... gewoon weer is vrijgelaten of ja, is vrijgekomen. Ja, nee, inderdaad. Gisteren was er een absolute en Iedereen dacht, nu is het gebeurd. Hm. En plotseling bleek het toch niet helemaal zo te zijn. En dan is het inderdaad moeilijk om als journalist... Wat je zo net zei, Jan, uh, het, is, het, is, het, is, het komt niet zo vaak voor... dat co correspondenten en journalisten meelopen met de rebellen. Het komt veel vaker voor dat ze meelopen met georganiseerde legers... die een propagandamachine hebben, die een PR-persoon hebben... die weten wat ze wel moeten laten uh, vallen en wat ze niet moeten laten bekendmaken. Nu moeten ze het een beetje raden en het is een zooitje ongeregeld. Dat weten we zo'n beetje, dat we uh, die, die clubs van uh, die, die rebellen vormen. En dan is het heel lastig, maar wat, je, wat mij opvalt dan in ieder geval... is dat het in ieder geval een beetje de indruk maakt op de kijker... dat het een wedstrijdje is tussen de verschillende grote correspondenten. Wie was er het Verstander. eerst? Was Sky News op het Groene Plein of was de BBC... Wie heeft CNN-verslagen. En maar is het van de wereld omroep? Oh ja, wij zitten op een plat dak. <laughs> Dat heeft wel iets komisch. Mm. Er zijn trouwens gewoon Nederlandse verslaggevers ook daar. Hè? Ja. Ik hoorde net nog van het Jaap Melis natuurlijk. Die aan het hoor ik gisteren. Airprenk voor de ja, uh, NRC Handelsblad. Het was ook meegelift, Kaskus ja. met, uh, met een paar van die rebellen... naar de stad toe ook. Dus, ja, ja. Uh, ja, maar goed, die moeten hebben ook maar een waarneming natuurlijk... in een bepaalde uh, cirkel om zich heen, en dat is het ook. Nou ja, kijk, ik, ik uh, ben zelf nooit in zo'n uh, toestand uh, geweest. Het meest dappere dat ik heb uh, gedaan was uh, Katrina in uh, New Orleans... waar het ook een zootje was en uh, mm -hmm. ook allerlei tuig... althans volgens de politie op straat liep... Mm. Dat bleek uh, reuze mee te vallen. Maar goed, als je in zo'n toestand uh, zit... dan moet je voortdurend over je rechterschouder en je linkerschouder kijken om zeker te weten dat je niet uh, van voren en van achteren wordt, uh, wordt aangevallen. Je, je hebt het wel gedaan, toch? Ja, ik heb in Kashmir gezeten toen daar uh, uh, de, de oorlog eigenlijk behoorlijk was uitgebroken... en elke dag wel een aanslag was, soms zelfs twee aanslagen. Ik heb daar toen in een hotel gezeten, het enige fatsoenlijke hotel van de stad... waar alle journalisten bij elkaar waren. Dat waren in totaal zo'n 18 televisieploegen. En dan is de hele hal dus vol met van die grote buizen die klaarstaan. En iedereen zit in het café. En op een bepaald moment roept de receptioniste aanslag in dat en dat dorp zoveel kilometer. En dan begint iedereen te rennen. En dan stappen ja. die auto's. En ja. ze komen altijd te laat. Want die dat ze daar zijn. Zijn er, zijn er al twee, drie uur overheen gegaan. Maar dat is inderdaad een sportwedstrijd Werkt het daar ook zo? dat, dat Want er wordt je zit voor een deel ook te wachten. Dus er wordt Aldo. veel gekletst met elkaar. Dat, dat, dat mensen dingen voor elkaar overnemen. Uh, geruchten ook misschien wel. Absoluut. Dat nou. gebeurt continu. Want je wordt bevriend en je raakt bevriend met elkaar. Je zit de hele tijd met elkaar op gescheten, en wordt ook En s'nachts blijven ze wakker in het enige café dat open. Is. Maar wat je dan wel krijgt... is dat je de hiërarchie krijgt... van welke, uh, welke omroep het meeste geld heeft. Dus CNN heeft de snelste, grootste, beste wagens. Ze hebben er ook vier voor één klein ploegje. En, ja. en, en wij van de Nationale Omroepen... die doen het met een taxietje. Dat is wel heel <laughs> terug. Dan moet je ook nog een chauffeur vinden... die, die wil rijden toe, naar, naar de ellende toe. Um, goed, nou ja, we hebben het net gehad... over die dubbele volk, het voorkant van de volkshand. Dat is ook wel opmerking. Maar jij zegt ook dat dat gebeurt al vaker. Hè? Ja, dat gebeurt uh, vaker. En niet alleen... Uh, bij de Volkskrant, alle kranten uh, doen dat, althans, alle kranten die met een editiestelsel werken, is er nieuw nieuws dat uh, uh, van belang wordt geacht, dan wissel je uh, de voorpagina en dan breng je het uh, laatste nieuws. Al helemaal, zoals in dit geval uh, als uh, Libië al de dag daarvoor mm. ook voorpagina nieuws was. Ja. Ja. Laten we het hebben over de overstap van Eva Jinek. Die zat bij het uh, NOS-journaal. Uh, nou, gewaardeerd nieuwslezer is volgens mij. Uh, stap nu over naar WNL. Krijgt daar een dagelijks programma in de ochtend... samen met Merel Westrik van AT5... en gaat ook nog een, een interviewprogramma op zondagochtend presenteren. Was je verbaasd daarover, over die stap? Eigenlijk wel. Ik bedoel, je had het misschien zien aankomen, zeggen sommige mensen, maar zo wijs ben ik niet. Ik zie het wel als een ongelooflijke vrije val van 15 kilometer. Dit is toch <lacht> verschrikkelijk. Als je van de NOS moet gaan naar zo'n bedrijfsomroepje als WNL toch bedrijfsomroep met, uh, van de Telegraaf. Van de telegraaf daar hebben we het over. Ja. En, en je ziet ook dat na een jaar. Het was een lullig programma, het blijft een lullig programma. En dat kun je dus onmogelijk verkopen als, uh, als, als een promotie. Dat is echt een. Het is inderdaad heel treurig. Voor Wie dit. wil er niet in interviewprogramma zeg ik dan. Uh, nou, het, het antwoord dan op dan die dan? vraag luidt waar dan? Nou, op zondagochtend. Ja, maar bij, de, bij de Telegraaf. Als ja. je van de NOS komt, nou had ze zat ze natuurlijk niet lekker bij de uh, uh, NOS. Dat deze, is, deze is, een, een, ja, er is een hoop gedoe geweest. Ze zou nieuwsuur een, gaan presenteren een, voor de mensen die dat niet willen. Een nare, hadden. harde, uh, cynische club. Uh, het moet voor menigheid niet prettig zijn om uh, daar te werken. In ieder geval was dat voor Eva Jinek niet het geval... toen uh, die, die, die, die, die toestand ontstond rondom haar en haar uh, liaison met uh, Bram uh, Moskowitsch. Dat was de reden dat zij niet Nieuwsuur mocht gaan presenteren. Ja, ja. en uh, daar zijn uh, argumenten voor te bedenken... maar de manier waarop ze opzij is geschoven... heeft een kras op haar uh, ziel nagelaten. En misschien wel meer dan dat. Maar ja, om dan uh, over te stappen inderdaad, naar uh, WNL, naar uh, de Telegraaf. Ah, misschien zit Bram erachter. Dat mag je niet uitsluiten. Uh, het is in ieder geval prettig om daarover te uh, speculeren... want Bram, is Moskowitsch, is natuurlijk uh, de grote vriend... van het uh, Volksdagblad, uh, de Telegraaf. Mm. Dus het zou mij uh, niet uh, uh, verbazen als daar uh, door Bram gezegd is... weet je wat, Eva... Maar we worden toch allemaal door onze vrienden en vriendinnen geadviseerd... om wel dingen wel of niet te ja. doen. Dat vind ik ook een beetje Zeker. flauw, Jan, eerlijk gezegd. Oh ja, nou, ja. Ik, vind, ik vind het wel leuk om ja. in die richting te speculeren. Nee. Maar, nee, maar goed, je, je kunt, we benaderen nu steeds of zij het wel of niet had moeten doen. Maar vanuit, voor WNL is het denk ik toch een, een, een investering in, in wel kwaliteit. Want zij is toch de afgelopen tijd behoorlijk geroemd om haar uh, journalistiek... Ja, maar ik vertrouw compleet op haar kwaliteit. Ik denk dat zij het geweldig goed kan presenteren... Maar zo'n programma maak je niet alleen maar met een presentator. Hè. Je mm. hebt redacteuren nodig, je hebt een instelling nodig... je hebt een journalistieke televisuele vaardigheid nodig... je hebt een bepaalde manier van kijken naar de wereld nodig. En dat is hier allemaal vastgelegd dat en Dat maakt en het ook tot een, tot, een, he. tot een vrije val. Ja. Ja, ja, Jan bedoel... Kuijtsbrouwer zei uh, ze hadden misschien beter in de redactie kunnen investeren. Ja, tuurlijk. Ja, absoluut eens. Want we hebben hier Fons van Wesselo een tijdje gehad als, als, als ja. een zomergast. En die zei ook van, hè, de, de nieuwe hoofdredacteur, die komt van de Telegraaf Bert Huisjes. Uh, ja. Die heeft ook gezegd van, nou, we gaan er echt nu wat meer kwaliteit in steken. Fons van Wesselo zei, ik ken die budgetten. En ja, dat is mooi gezegd, maar het gedaan krijgen is nog even wat anders. Ja, Fons van Wesselo heeft er zelf uh, gezeten. Ja. Dus die weet waar, uh, waarover die uh, spreekt. En uh, ja, inderdaad, dat, dat klinkt verstandig. Zoekt eerst in de breedte voordat je de vooruitgeschoven post, de presentator, uh, naar voren haalt. Ja, dat is absoluut, ja, dat is absoluut waar. Evi Jinek is natuurlijk zeer talentvol. En meer dan dat. Uh, heeft inmiddels ook een uh, ruime ervaring. Maar ja, die zwemt daar in haar eentje, hoor. Maak je hmm. geen zorgen. Laten we het nog even hebben over Prins Bernhard. Uh, ja, ja <lacht> ik zag, zag jou weer op de stoel, Jan. Uh, ja, alle voorpagina's staan in het teken van Libië of DSK. Uh, Telegraaf komt toch met dat verhaal van oh. Bernhard had nog een kind. Overigens, alle andere media nemen dat over. Ik geloof dat uh, vanavond bij uh, Kneveland van de Brink en ook bij uh, RTL Boulevard gaat het erover. Uh, wat, wat vind je, wat vind, even, want jij zit daar natuurlijk voor een deel in. Jij was betrokken bij die uh, interviews 2004, was het, hè? Van 2000 tot uh, 2004 okay. heb ik die geheime... Uh, stille uh, gesprekken gevoerd. Met, met die broertjes uh, samen? Ja, met uh, Beinart op uh, ja. Soestdijk. En daar heeft hij in toegeven dat er twee buitenechtelijke dochters waren? Uh, nou ja, dat was geestig. Uh, in gesprek vier of vijf hadden we uh, uiteindelijk de euvele moed... om uh, te informeren naar hoe dat ook alweer zat. Met die uh, Alexia in uh, Parijs. En hij was er buitengewoon vrij moedig over. En vertelde er... Uh, nou ja, van alles. Uh, over meer dan we eigenlijk uh, wilden weten. En nou ja, wij zijn de Telegraaf nu. Dus op een gegeven moment ben je wel uitgesproken over dat onderwerp. En ging ik, ander, ging ik over op een ander thema. Toen onderbrak hij me. En toen, zei hij, en toen zei hij, maar weten jullie dan niet dat ik er <laughs> nog een heb? Nee, zeiden wij beteuterd, dat weten wij niet. Toen zei hij, ach, wat sneu. Ja, ja. Maar nu is ja, het ja, dus een derde. Wilde, ja, nou, e eerlijk gezegd, ik kan het niet geloven. Want e ik herinner me dat we uh, toen hij met die tweede zelf op de prof, uh, proppen kwam... dat we uh, zeiden, en uh, even voor de record... Is dat inderdaad alles? Ja, zei hij, dat is wel alles. Ja. Vind je het niet genoeg? Dus het zal mij buitengewoon nou, verlazen. Maar misschien wist hij het zelf niet, dat kan natuurlijk. Ja, ja, nee, ik, ik, ik weet hier over dit ontwerp, uh, heb ik geen diepgaande kennis. Maar wat ik wel mooi vond was een gesprek vandaag op Radio 1 hierover met de schrijver. Die van tevoren al ken Mark ik al van der lindis ja, ja, die van tevoren al had laten weten dat hij niets gaat zeggen. Maar te zondag een de telefoon kwam, dus dat was een uh, uh, dramatisch telefoongesprek. Maar uh, wat, wat één ding is me wel bijgebleven uit dat gesprek. En dat is dat hij hard bewijs had dat het waar was, maar dat er geen DNA-onderzoek is gedaan. Nee. Nou, wat voor harde bewijzen zijn er dan anders? Of hij moet erbij zijn geweest toen het kind verwekt werd of zo. Dat lijkt me, dat lijkt me heel ingewikkeld. Ja. En wat ik ook zo raar vond, is dat de interviewer dan, omdat hij niks, meer, niks verder kon, begon te vragen, vragen te stellen die echt een hoogartier het boulevard gehaald hadden: van uh, is ze aardig? En op, en op wie ja. lijkt ze? Dat zijn ja. dingen die je vraagt over een babytje. Deze vrouw is niet in 45 geboren. Ja. Dus dat, dat gaf het allemaal ook weer zoiets ja. neus. Maar dus Jan, er moet bewijsmateriaal op tafel komen, zeg jij. Want anders is het gewoon echt een onzinverhaal. Denk. Nou ja, kijk. Uh, je kunt langzamerhand, denk ik, een klaslokaal uh, vullen. Met uh, lui die, die claimen. Nazaat van, van mm. Bernard of van uh, Prins Hendrik. laten we ja. die niet, uh, niet overslaan in dit rijtje. die claimen nazaat uh, te zijn uh, van koninklijk bloed. Uh, ja, het, het moet wel uh, bewezen worden. te meer omdat Bernard zelf uh, beweert... beweerde. Uh, dat hij het bij die zes dochters ja. uh, heeft gelaten. Ja. Uh, dus er zijn nu twee mogelijkheden. of het is uh, grootspraak, opwarming om dat boek dat er aankomt een uh, enorme ja. lift uh, te geven. Mark heeft een boek geschreven uh, over uh, deze kwestie. Tenminste, ja. niet alleen over dit, over maar de over de vrouwen van Bernhard. Ja. Uh, dus uh, uh, of het is uh, grootspraak of nou ja, hij heeft daadwerkelijk iets uh, achter de of hand. Bernhard heeft zijn boekhouding het goed meegehouden. Ja, uh, ik kan me niet voorstellen wat dat moet zijn. Nog één ding wil ik van jullie weten. Vandaag in de het interview met Anon Grunberg. Die een tijdje nu al zijn voetnoten op de voorpagina heeft. Een dagelijkse column. Ja. Uh, nou, hij geeft daarin aan dat hij veel reactie erop krijgt. Uh, vaak negatief, uh, vaak ook wel positief. Vooral als hij over zijn moeder schrijft. Wat vind jij ervan? Nou, ik vind dat Arno Grunberg wel erg uh, de toon uh, heeft van. Ik leef in een wereld van fictie. En alles wat ik zeg is waarschijnlijk bedacht. En de werkelijkheid is ook bedacht. Met als gevolg dat je hem niet meer als moreel kompas zou moeten behandelen. Dat doen de meeste mensen wel. Maar hij, het leek wel alsof hij uh, denkt dat hij alles zelf verzint. En dat maakt het aan de ene kant hilarisch. Aan de andere kant ga je hem niet serieus nemen. Jan? Ja, dat ben ik helemaal niet uh, met je eens deze keer. Ik vind het uh, hem een uh, goede uh, schrijver uh, uh, overigens. Eén, het is een goede schrijver. Twee, hij uh, met name als hij uh, reageert op de uh, actualiteit... doet hij mij denken aan WF uh, Hermans... En zijn, uh, en zijn uh, Dat is een hele zware. Ja, maar dat, uh, ik vind echt dat hij zich in die, uh, in die richting uh, ontwikkelt. En uh, ik lees het met, in toenemende mate met zeer veel plezier. Maar Arnon zegt van... Uh, af, ach, nee, nee, maar niet zegt over Arnon... Uh, dat hij uh, hem niet meer serieus neemt. Kan je, kan je dat volgen? Want het is soms ook wel... Uh, ja, het gaat alle kanten op. Vaak. Ja, het gaat alle kanten op. Dat is, uh, dat is zeker waar. Het is soms uh, En dat heel vind persoonlijk. ik jammer voor een schrijver. Ik bedoel, kijk... Uh, nee, maar we heeft heeft... hebben als vak dat ze een leuke cartoon maken... die betrekking een heel kleine one -liner erin gooien. Daar hoor ik van. Dat is een soort commentaar. Daar moet ik van glimlachen. Maar van zo'n schrijver die inderdaad alle kanten opschiet... en zo'n Twitterberichtjes achterlaat in een hoekje van een krant... dat hoeft van mij niet. Dat is een beetje zonde van zijn talent. Ga toch lekker goede boeken schrijven en hou op met die knutselrij. Jan niet mee eens, hè? Nee, daar ben ik niet mee maar... eens. Kijk, wat je wel ziet is dat, dat hij uh, allerlei uh, terreinen... Uh, probeert uh, te verkennen en soms is dat geslaagd en inderdaad soms is dat niet geslaagd en een uh, herkenbare uh, mislukking maar nog een keer met name als hij reageert op de op de actualiteit uh, zoals hij het populisme in uh, in Nederland uh, behandelt dat, ja, maar vind dat ik... doe jij net zo goed dat, nou, goed behandelen. dat Dat durf ik, niet, dat uh, dat durf ik niet, uh, niet te zeggen. Zoals hij dat in wat jij noemt, die Twitter-berichten doet. Namelijk heel beknopt, maar uh, buitengewoon uh, scherp. Daar heb ik bewondering voor. Hij, hij zegt trouwens: uh, uh, ik, ik provoceer niet om te provoceren. Ja. Nee, nou, ik denk niet eens dat hij be bedoelt uh, te provoceren. Maar uh, de manier waarop hij kijkt naar de werkelijkheid is, is op zichzelf wel provocerend. Namelijk, het is toch allemaal verzonnen, het stelt allemaal toch niks voor. In die zin is hij misschien wel extreem nihilistisch om Willem-Frederik Hermans erbij te houden. Maar hem dan helemaal serieus nemen op zijn commentaren, op zijn politieke visies. Nee, dat gaat me te ver. Nee, Oké, okay. nou, dan zijn we het daar niet over eens. het erg. Nee, dat is juist oh, okay. leuk van dit forum. Okay, fijn. Uh, mooi <laughs> dat jullie er weer waren. Annie Randas en Jan Tromp waren dat in uh, ons mediaforum. Dit is Radio 1. Lunch. We nou, gaan snel naar de andere kant van de tafel, want we gaan uh, beginnen aan dag 2 van de nationale nieuwsquiz in uh, deze week. En uh, de kandidaat van vandaag heet Iwan Verrips, komt uit Moordrecht, is uh, 20 jaar en doet de studie journalistiek. Gaat het derde jaar in en je wilt uiteindelijk bij de radio, hè? Ja, ja terwijl het toevallig vaak hier zit dan, hè, maar dat is ja. wel de bedoeling. Ja. Nee, dat is hartstikke goed, want ja. uh, we spreken wel eens van die studenten van de journalistiek... en die willen eigenlijk allemaal het liefst een talkshow op zondagochtend of zo. Iets, <laughs> bij een uh, omroep als... Uh... Eh, maar dat is wel zo. De, de radio vinden ze nooit zo sexy of zoiets. Hm. Maar hoe, hoe komt dat toch? Nou ja, ik denk dat meeste mensen uh, beeld wel heel interessant vinden... En uh, radio, dat is ook onder studenten op de school van journalistiek niet zo populair. Want ja, dat is in oud-media, maar daar luistert niemand naar. en uh, Zo denken ze erover. Ja, Helaas. Ja, jij gaat echt de radiokant op. Ja, wat mij wat, betreft wel. Wat zou, willen, wat zou je willen doen? Ja, dat is, zeg ik altijd, dat is misschien een beetje flauw. Maar dat vind ik lastig, want ik vind echt alles leuk uh, qua radio. Dus elk facet van het maken van radio vind ik leuk. Dus ja, het is een beetje een flauw antwoord. Maar ik moet dat echt gaan ontdekken tijdens mijn stages. En uh, wat nou echt het meest, uh, meest interessant is. Ja, nou, we zijn weer blij met iemand die eraan komt uh, bij de goede oude radio... <laughs> dat is alleen maar goed. We gaan eens kijken of je het nieuws ook een beetje volgt. Want voor de student-journalistiek zou dat wel moeten natuurlijk. Uh, we beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. There's Gaddafi is stopt fighting met uitgevingen. En de mensen van Libia zijn hij in claim. van De nationale nieuws, Chris. En de toekomst van Libya is in de handen van zijn mensen. Waar is Gaddafi? Gaddafi and niemand die weet. De sooner Gaddafi realizes that he dat hij de battle tegen zijn eigen mensen kan, better. Ja, de strijd om Tripoli is nog in volle gang. De berichten buitelen over elkaar heen. Kinderen van de kolonel zouden opgepakt zijn, maar lopen het nu toch weer vrij rond. Feit is in ieder geval dat Gaddafi zich nog niet heeft overgegeven. Hier is vraag 1. De arrestatie van een van zijn zonen werd gisteren bevestigd door het internationaal strafhof. Dat bleek dus niet het geval, want later op de dag sprak hij nog met internationale journalisten, die zoon. Wat is de naam van deze zoon? Zijn eerste naam vinden we voldoende. Saif. Saif al-Islam is inderdaad goed. Op de beelden die te zien zijn is hij strijdbaar... en zegt hij dat Tripoli nog in handen is van de regering. Vraag 2. Om een toekomstplan voor Libië te maken... is er een internationale top geïnitieerd. Welk NAVO-land kwam met het idee om deze top te organiseren? Dat is Frankrijk. En dat is ook goed. De Fransen zijn ook de voortrekkers van de NAVO-missie... om de burgers van Libië te beschermen. Vraag 3. Een andere zoon van kolonel Gaddafi... Uh, is, uh, die is volgens de laatste berichten wel opgepakt. Uh, stond niet alleen bekend als zoon van... Hij had ook zelf uh, talent. Tussen 2003 en 2007 verdiende hij zijn brood met dit talent in Italië. Wat deed hij daar toen? Wat was zijn beroep? Hij was uh, bakker. en nee, ik heb geen idee. Ik weet het niet. Hij was uh, voetballer. Okay. Profvoetballer. Hij stond onder contract bij Perugia, Udinese en Sampdoria. Hij kwam twee keer in actie in de Serie A. In Libië had hij uh, meer succes. werd daar drie keer voetballer van het jaar. Hij scoorde twee keer in 18 in het land en hij was ook voorzitter van de Libische voetbalbond. Okay. En zijn naam, is die ook bekend? Uh, Saïd staat hier. Oh, ja. okay. Dus Saïd heb je en Saïd. Okay. We gaan naar vraag vier, de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Uh, we hebben inderdaad een aantal uren gezeten, dus dat houdt in dat er over heel veel dingen zijn gesproken. En uh, je moet uh, duidelijk en eerlijk communiceren met elkaar, dat is heel belangrijk. Ja, het zal een sporter zijn. En dat is uh, niet mijn sterkste kant, maar laat ik een gok doen. Uh, Romero? Romero. Nou, die denkt dat hij niet zo heel goed Nederlands praat oh. eigenlijk. Dat zou kunnen, maar je bedoelt de keeper van AZ ja. is dat, hè? Of tenminste, die nu weg mag bij AZ en ja. naar Sampdoria gaat. Ja. Nee, het is Erwin Koeman. Hij is de coach van FC Utrecht. Okay. En hij was een beetje boos op de clubleiding... omdat er allerlei gebeurd was rond spelers waar hij op voorhand niet over was ingelicht. Vraag 5: Hoe heet de speler die de rest van dit seizoen bij FC Utrecht komt spelen? Waar dit akkefietje ook een beetje over ging. Uh, ja, weer sport. Um, ik heb werkelijk geen idee. Nee, ik zou iets kunnen roepen, maar... Het, er zou geen zin woord uitkomen. Nee. nee, dat heeft geen zin. Nee, het ging over een speler met de naam Rodney Snyder. Okay. Broer van Wesley ja. Snyder. Okay. Hij wordt gehuurd van Ajax. En uh, daar was uh, Koeman uh, wel van op de hoogte dat ze daarmee bezig waren. Mm -hmm. maar, maar dat het rond was, dat uh, hadden ze hem even niet verteld. Um, ja, sportjournalistiek, dat wordt het dus Dat niet. gaat hem zeker niet worden. Nee nee. Nee, nee, nee, nee, nee. We gaan naar de laatste vraag. Je kan uh, je punten totaal nog een beetje opwijzelen. Maximaal vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En we willen natuurlijk graag weten wat dan... Als je, als je het weet, onmiddellijk stoproepen, want dan zetten we de teller ook stop met de punten. Dus hier komen de aanwijzingen. 4. In plaats van te praten met bomen, ontwortel ik ze. 3. Brad, Cindy, Don en Emily gingen mij dit jaar onstuimig voor. 2. Het afgelopen weekend was ik vooral actief op de Maagde-eilanden. 1. Van storm ben ik uitgegroeid tot orkaan en trok ik gisteren op. over Puerto Rico. Irene, ja, dat is hem. De orkanen. Ja, de... Uh, die eerste is verwijzing naar Prinses Irene, want die stond erom bekend dat ze met bomen praat, in plaats van praten met bomen ontwortel ik ze. Nou ja, dat is duidelijk. Uh, Brad, Cindy, Don en Emily gingen mij voor. Dat waren de namen van andere orkanen in 2011. Nou ja, het is duidelijk, naar Puerto Rico trekt de orkaan over de Dominicaanse Republiek en Haiti. In Haiti zijn nog zeker 600.000 mensen dakloos na de verwoestende aardbeving van vorig jaar. Dus die Irene, die orkaan, die gaat daar veel schade aan richten, is de verwachting. Dat was inderdaad het antwoord dat we zochten. Je komt op factor 3, dat betekent dat er zometeen 14 nodig zijn om over de hoogste score tot nu toe heen te komen.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 Vandaag de stelling: Er moet een algeheel inhaalverbod komen voor vrachtwagens. Een inhaalverbod voor vrachtwagens op de snelweg dus. Het zou uh, dé oplossing zijn voor de opstoppingen op de snelwegen, zegt vvd kamerlid Charlie Optrouwt. En hij dringt aan op zo'n inhaalverbod. Dat doet hij bij zijn eigen minister, Schultz van Hagen. Is dit een goed idee? Of wordt de doorstroom hierdoor niet beter? Er moet een algeheel inhaalverbod komen voor vrachtwagens. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook Stem op onze website www.stand.nl en als u eens of oneens twittert, doe dat dan met hekje standpunt. We zijn terug bij Ivan Verrips uit Moordrecht, 20 jaar, student journalistiek. Uh, factor 3, dus dan moet je er 14 hebben om over de hoogste score tot nu toe heen te komen. Dat is pittig hè? Kan wel in de dat tijd. Ja, nee, dat is niet onmogelijk. Dus uh, gewoon maar goed je best doen en uh, dan kijken we hoe ver je komt. Hier komen de vragen. De Nationale Nieuwsbris. Hoe heet de Amerikaanse centrale bank voor wie Fortis 26 Geld. miljard dollar lenen? Dat is goed. Via welke website zijn sinds 2002 al 100.000 tips gegeven aan justitie? Is het M. Dat is ja. goed. Welke Nederlandse hockeyer scoorde gisteren drie keer tegen Engeland? Allitering uh, in de naam, ik weet het niet. Pas. Willy Bakker. Wat bewaart de gemeente Rotterdam onder de parkeergarage van het museumpark? Regenwater. Dat is goed. Wat voor lessen biedt de campagne tegen het vallen van 65-plussers vanaf vandaag aan? Pas. Dansles. Welk automerk komt met de primeur van een elektrische eenpersoonsauto? Uh, Porsche. Dus Volkswagen. Welke universiteit is gisteren ontruimd vanwege een storing in het elektriciteitsnet? Dat is goed. De Duitse politie. Stapt van de Duitse herder af als diensthond. Door welke hond wordt hij vervangen? Een Belgische herder. De Mechelse herder. Ja, dat is volgens mij ook een Belgische herder. Na opgave van Djokovic heeft wie de finale van het tennis toernooi in Cincinnati Pas. gewonnen? Andy Murray. Welke, nee, Israël en welke Palestijnse beweging zijn een bestand overeengekomen? Is goed. Explosieve opruimingsdienst heeft uit een ziekenhuis... in welke plaats een gevaarlijk zuur verwijderd? Amsterdam. Tilburg. Welke organisatie moet van GroenLinks een ledenpeiling houden... over de bezuiniging ANWB. op het OV? Nog een keer. ANWB. Dat is goed. In een interview op TV zei welke president... dat hij geen zorgen maakte over de volksopstand in zijn land? Pas. Dat is Assad van Issyrië. Interim-directeur van welk ziekenhuis moet van de PVV weg? Maasland. Maar ziekenhuis. Van wie uh, staat er sinds gisteren een standbeeld in het centrum van Washington? Uh, dat is. Uh, ik weet niet pas, even kom op. Martin Luther King. Welke partij wil een lagere BTW voor anti-inbraak sloten? PvdA. De P van de A, dat is goed. Die had nog in de klap, dus die tellen we mee. Uh, Sorry, wat denk je zelf? Nou, ja, niet genoeg, denk ik. Nee, het ging nee. wel, uh, begin ging snel, maar uiteindelijk ben je niet tot, 18, of tot 14 gekomen. Het zijn er 18 in totaal nu. Dus dan kom je op 24. Nou ja, helaas. Even die sport nog een beetje bij ja, klussen. Ja, <laughs> zeker bij jou natuurlijk. Ja, nou ja, nee, ik bedenk de vragen niet allemaal oh, okay. zelf. Dat denken mensen wel eens, maar uh, zo is het niet. Uh, nee, uh, de, de, nou ja, goed. In ieder geval de weekoverwinning zit er niet in. Nee, helaas. Met wel twee kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio doen we erbij. En een mok van dit fijne programma. Wel nou, leuk. Dus daar kan je de blitz mee maken op de schoolverziening. Ja, tuurlijk. precies. Succes met jouw opleiding. En wie weet, zien we elkaar ooit bij de radio. Je weet het niet. Dankjewel. Wij melden ons zometeen om kwart over één weer. En dan gaat het over het verzorgingshuisartsen. Reportage zometeen. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Slaapt u op vakantie beter dan thuis?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 Kijk vanavond. Tien voor half elf. NOS Nederland 1. Dit is Radio 1.